Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur. Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust ...en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen ook in Europa en in ons land. Zorg is er niet alleen om individuele welvaart... ...maar ook om het welzijn van allen en om het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen... ...en wat ze ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade... aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven... en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek. Geen land kan er wel bij varen als mensen alleen zijn gericht op eigen gewin... Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie. Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen meedelen in welvaart, zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen. Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed... en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving. Met de afwegingen die nu worden gemaakt, staat ook het leven van wie na ons komen op het spel...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 De aarde die het leven voedt, maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken. Bemoedigend zijn de vele initiatieven om goede voornemens in praktijk te brengen. Zuinig gebruik van energie en water ligt binnen ieders bereik. Kritisch en bewust kopen blijkt het hele aanbod van goederen en diensten te kunnen beïnvloeden... Ondernemers richten zich meer en meer op verantwoorde productie en houden rekening met de gevolgen voor het klimaat. Veel mensen spannen zich in voor natuurbehoud en leren kinderen oog te krijgen voor de onvervangbare schatten van de aarde. Ook voor de verbondenheid tussen landbouw en leefomgeving zetten velen zich enthousiast in. Op al die mogelijkheden kunnen wij elkaar aanspreken.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 Minder aandacht dan de zorgen om geld en goed. Een diffuus gevoel van onbehagen kenmerkt de vertrouwenscrisis van deze tijd. In het dagelijks werk wordt dikwijls een tekort aan visie en idealen ervaren. Gebrek aan ruimte voor individuele verantwoordelijkheid ontmoedigt eigen inzet. Gevoelens van onmacht roepen boosheid op en afkeer van retoriek en regels. Maar vechten nog vluchten biedt uitzicht op hervorming van structuren en levensstijl. De uitdaging blijft zelf iets te doen, samen met anderen en in betrokkenheid op de gemeenschap. Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven tot een meer bewuste manier van leven en dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief.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 over de angst en onzekerheid van deze tijd. Laten we zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen. Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe. U hoorde de Serenade in C, opus 48 van Pjotr Ilyich Tsiakovsky... uitgevoerd door het Zoekorkest van Praag... onder leiding van Jacques-Francis Mansone. Meer over de kersttoespraak van koningin Beatrix kunt u vinden op nos.nl. Zometeen op deze zender het uitgestelde NOS-journaal. Stel, u heeft allerlei goede voornemens... zoals meer bewegen, gezonder eten... en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar...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 Ze noemden het positief dat het vaak jongeren zijn die zulke initiatieven nemen. Bij een bomaanslag op een kerk in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja... zijn tenminste 25 doden gevallen. De bom ontplofte tijdens de kerstviering in de katholieke kerk. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten... zal het dodental waarschijnlijk nog oplopen. Ook uit de stad Jos komen berichten over een ontploffing bij een kerk. In Nigeria zijn de afgelopen tijd veel bomaanslagen en aanvallen geweest... door de radicale moslimgroep Boko Haram...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 Hij noemde met name mensen die honger lijden in de horen van Afrika. Na zijn toespraak sprak de paus zoals elk jaar kerstgroeten uit... in meer dan 60 talen. Astronaut André Kuipers heeft even na 12 uur... het startsein gegeven voor de top 2000 op Radio 2. Er was een rechtstreekse verbinding met het ISS... waar Kuipers vrijdag aankwam voor een verblijf van bijna een half jaar. De astronaut vertelde dat zijn favoriete plaats Space Oddity van David Bowie is. Daarna kondigde hij de nummer 2000 aan, Thorn van Natalie in Broeglia. Eigenlijk wilde ruimtevaartorganisatie ESA niet meewerken aan het openen van de top 2000... maar Kuipers wist zijn werklever over te halen. Er zijn dit jaar 3 miljoen stemmen uitgebracht. Kort voor Oudjaar wordt de nummer 1 gedraaid. Dat is dit jaar weer Bohemian Rhapsody van Queen. Vorig jaar stonden de Eagles op 1 met Hotel California. In het noorden van Afghanistan heeft een zelfmoordaanslag... aan zeker twintig mensen het leven gekost. Er zijn vele tientallen gewonden. De aanslag was in de stad Talokan in de provincie Takhar, die grenst aan Kunduz. De dader blies zichzelf op bij een begrafenis. In Amsterdam zijn de ringen van het Olympisch Stadion weggehaald. De vijf ringen hingen boven de hoofdingang... bij de Textitius altius fortius, wat Latijn is voor sneller, hoger, sterker. Het gaat waarschijnlijk om een oudejaarsstunt.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 Het weer. In het oosten bewolkt. In het westen zijn wat opklaringen. Het is een graad of 10. Aan de kust staat een krachtige zuidwestenwind. In het noordwestelijk kustgebied is die aan het eind van de middag soms hard kracht 7. Ook morgen veel bewolking en kans op wat motregen. Dit was het NOS We nou, hebben verkeersinformatie. Eend file in de buurt van Rotterdam op de A20. Vanuit Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Prins Alexander. Er staan 4 kilometer file... De politie is daar nu bezig met een technisch onderzoek. Daarom is alleen de vluchtstrook open. Dit is Radio 1. Max, de kersttribune. Met Margrethe Rijntjes en Govert van Brakel. Goedemiddag. Welkom bij de kersttribune. Live, rechtstreeks vanuit de Amstel van Eend. Koninklijk Theater Carré. De Leeuwen, de paarden, de clowns en het hele personeel van het Wereldcircus heeft even pauze. Is aan het bijkomen voor de tweede helft die zo dadelijk begint. Vandaar Margreet op de vloer. Het is daar erg druk. Ik ga eens even aan wat mensen vragen wat ze nou het leukste vonden aan het optreden vandaag. Meneer, wat, uh, waarvan heeft u echt genoten net? Ik heb genoten vooral van de acrobaten en ik heb erg genoten van de Diabolos nee die acrobaten? Heel spannende dingen. Heel spannend. En vooral de derde keer dat het niet lukte. Maar dat hoort erbij. Ja. <laughs> nee, dit lukte niet. Maar het ging heel goed. Verder, het was fantastisch. Hier zijn ook een aantal kinderen. Jullie zijn vandaag naar het kerstcircus. Wat vond jij het mooist? Um, de clown. Ja, Wat deed hij? Uh, op een fiets. En toen ging hij stuk. En toen ging hij op een klein fietsje rijden. En heb je gelachen? Ja. En, en u? Ik denk toch wel uh, de act met het uh, dansende paar, zeg maar. Ja, vond ik geweldig. Dansende paard? Nee, het paar. Het man en vrouw die gingen dansen zeg maar dansen in, de trapeze hangen. En uh, ja, dat vond ik toch wel het mooist. En de leeuwen zijn de leeuwen al geweest? De leeuwen zijn nog niet geweest. Die komen nog. We zijn, uh, nou u hoort het, hè, het is, we zijn lekker bezig. Het is hartstikke druk hier. En uh, iedereen is volgens mij heel enthousiast over het, het Wereldkerstcircus. Uh, um, wij uh, ontvangen hier. De hele middag, gasten, uh, u hoort de kerstvariant van Kassie kijken. Uh, en ook bekende sporters en uh, tv-persoonlijkheden die uh, vertellen over hun helden van 2001. En uiteraard hebben we ook weer een hoofdgast. Uh, en met hem gaan we het hebben onder andere over de kersttoespraak van de koningin. En u hoort nu wie dat is. Hij schreef tientallen spannende misdaadromans, waarbij feit en fictie door elkaar lopen. Maar hij bedacht ook de scenario's voor tv-series over het Koningshuis. Zoals Bernard Schavuit van Oranje. Wij verwelkomen op de kersttribune van Max. Thomas Ros, de man die het scenario schreef voor Beatrix. Onder, uh, oranje onder vuur moet ik zeggen, dat is de volledige titel. Dag meneer Ros, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Uh, we hebben net naar de koningin uh, geluisterd. Geldzucht, uh, zich verrijken, dat is allemaal niet goed. Niet aan de, aan de nood voorbij gaan van voor wie het niet heeft. En uh, ze had nog zo'n mooie zin. Laten we zeggen wat we hopen en doen wat we kunnen. Wow. Wat dacht u? Toen dacht ik, dat is Pim Fortuyn. Dat is een variatie op wat Fortuyn zei. Hè. We doen wat ik zeg of ik zeg wat ik doe. Wat ja. ook zo. Ja. Klonk heel daadkrachtig van Beatrix. Ja, nog iets nieuws gehoord, iets verrassends? Nee. Nee, dat verwacht je ook niet van de kersttoespraak. Mijn angst was een heel klein beetje, maar dat zou niet formeel zijn geweest... dat ze van de gelegenheid gebruik zou hebben gemaakt om af te treden. Dat aan te kondigen, hè. Omdat iedereen... Dat zou een jaar ongeveer nemen. En 2013 wordt verwacht, want dan bestaat het koninkrijk van Nederland al 200 jaar. Dat zou mij in verwarring hebben gebracht, want wij beginnen natuurlijk volgende week met de serie. Ja. En aan het eind van deze serie is er nog steeds koningin. Ja. Ja. Hebt u er rekening mee gehouden dat dat had gekund? Ik heb op, in opdracht van de VPRO uh, rekening gehouden zowel met haar vroegtijdige dood, dat kan tenslotte. Dan hadden we wat anders moeten bedenken aan het einde. En ook met een aftreden, uh, al veel eerder eigenlijk, zo rond 2010. Toen dacht ik zelf, nou het zou nu wel eens kunnen. Er ging allerlei geruchten in Den Haag dat ze dat zou gaan doen. Dat kwam er niet van. Nee, dus en, ik, ja. nee ik, wat ik dacht, uh, u zei net ook uh, toen we zaten te luisteren naar de koningin. Eigenlijk heb ik het gevoel dat ze iets heel anders wil zeggen. Wat zou ze willen zeggen, denkt u? Want u nou. heeft zich natuurlijk echt verdiept in die verhaal. Nee, ik denk dat ze zou zeggen, ik ga straks niet naar die colere serie van die man kijken. Want dan krijgen we weer het Ja, Iedereen weet, vroeger was het verhaal dat Beatrix de troonrede, de koningin de troonrede, wordt voor haar geschreven. Maar dat de kersttoespraak van haar zelf zou zijn. Maar ja. dat is dus niet zo. Hè? Dat ja. weten we eigenlijk wel. Dat heeft u op Oosterhuis ook voor, vorig jaar gezegd. Hè? Die ja. zei, ja. Dat er is gewoon een soort uh, ballotage van Rutte en consorten. Ja. En ziet u dat dan nu weer? Want u noemt het fortuin die we horen. Ja, ik denk dat dat een grapje van een ambtenaar is geweest... van maak eens wat stevens of zo, denk ik, van een van haar adviseurs. En misschien wel Donner, hoor, die zou zoiets hebben kunnen verzonnen. Donner is een buurtgenoot van mij, ik ken hem. En misschien dat hij dat zo zou doen. En een nauwe vriend denk. van haar, toch? En een zeer goede vriend van haar, Het echtpaar Donner. Het dus, um, ja, kan goed britje, breed is ook. Nou, hebt u er wel eens gesproken? Ik heb Beatrix één keer gesproken. Bibberend van de zenuwen, zoals het hoort. En toen was ik een jaar of 18, 16. Ik zat op een speciaal Haags duur schooltje... Een oranje achterschooltje en toen bestond het Koninkrijk van Nederland de 150 jaar. Ja. kunnen we nagaan. Hoe ja, 1963 al ja, het is, hebben we gevierd op, het, op de boulevard in Scheveningen op het strand. We zijn Hagenaars ja. en we hebben Prins Willem ja. zien aankomen in 1963 op het strand van Scheveningen. Ja, een je straat er nog van, ja. joh. Ja. Maar ja. Maar oh ja. Ja. Ik mocht een Oranje Krant, als hoofdredacteur van de schoolkrant, in de tijd, een Oranje Krant aan haar aanbieden. Want zij resideerde in een villa naast de school die ook in een villa was gevestigd. Zoiets was het. Maar ik weet nog wel hoe ontzettend nerveus ik was. U heeft een, een film geschreven over haar. Uh, een serie voor de televisie. Uh, en een van de hoofdrolspelers, namelijk degene die Beatrix speelt, is Willeke van Ammerooi. Ja. En zij zegt dat zij de kersttoespraken waar we ook net naar geluisterd hebben, heeft gebruikt als inspiratie. Zullen we even luisteren naar haar? Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe. Ik heb natuurlijk ook heel veel van die kersttoespraken bekeken van haar. En uh, zoveel mogelijk wat, uh, wat er allemaal is. gewoon. En vooral om uh, te studeren hoe ze spreekt. Kijk, uh, alles, alles wat, wat achter de schermen gebeurt, dat moet, moet, uh, qua gevoelens en zo, dat, dat moet je maar zelf verzinnen. Vandaar dat het ook een willeke Beatrix is geworden. Uiteindelijk, het kan ook niet anders. Maar ik luister ook heel veel naar dat soort toespraken, naar de manier waarop ze dingen doet. Hoe ze zich kleedt en vooral hoe ze met de klinkers en medeklinkers omgaat. En daar heb ik een hele studie van gemaakt. Zo, uh, omdat ik heel veel uh, dan heb uh, opgeschreven. En waar ze de V als een W uitspreekt, hè, op zijn Duits. En zo heeft ze nog heel, heel veel uh, dingen. waardoor ze bijvoorbeeld een R wel in de keel doet en af en toe niet. En een woord wat ik heel leuk vond van haar eigenlijk. Dat is dat ze zegt: motopolitie. Dat is een woord dat vind ik altijd heel leuk, leuk. om te gebruiken. Ja. Ja. ja, dat zei Willeke van Amoroi. En inderdaad, je hoort Beatrix als ze het zegt... Je, zie, vind... je ziet ook Beatrix. Je ziet ook... Ik, ik kan nu niet meer naar Beatrix kijken. De echte zou ik Nee, missen. dat geloof ik. ik. denk nu, je lijkt helemaal niet. Nee, je lijkt op Willeke. <laughs> maar uh, is het zo dat... Uh, wat ik zo grappig vind, is dat ze zo menselijk is. En uh, wat mij ook heel erg opviel... is de liefde die heel duidelijk blijkt uit de hele film tussen haar en Klaus. Dat, dat deed me wel wat toen ik dat zag. Is dat ook de bedoeling geweest? Nou, ik zou je zeggen... Mijn vrouw en ik hebben er gisteravond naar gegeven. Mijn vrouw had de serie nog niet gezien. Ja. ...draait zich herhaaldelijk naar mij om, alle vier delen bekeken... ...en zei, heb jij dit geschreven? Alsof ze dat niet kon geloven dat ik dat zou kunnen schrijven. Maar een van de mooie dingen waar ik in het begin echt mee zat... ...want Beatrix is natuurlijk voor mij een tamelijk onaantastbare, stijve, protocolaire vrouw. Uh, nou, je kan er van alles bij verzinnen. Het is ook geen geheim dat ik een republikein ben. Kijk, bij Bernhard, ja, dat lag voor de hand. Met die man ga je mee. Als oudere man ga je mee met Bernhard. Elke man boven de 50 wil Bernhard zijn. Maar wat had ik aan Beatrix? Je moet er ook aardig maken. Nou, onder andere de verhouding Beatrice Claus, die heel erg goed gedaan wordt in de serie. Die acteurs zijn perfect, die jongen, de ouders. Zijn. Ja, dat maakt haar zo ontzettend menselijk. Weg van dat koninginnenschap, de zorgen om... Uh... Ja, ja, ze is echt menselijk. En bovendien, ze rookt als een ketter. Dat deed ze toch niet meer? Officieel? Ik dacht dat het gestopt was. Voor... Dat, dat dat berichten waren. Ja, bedoel, ja nee, maar ik, ik heb van Mifter. Vorig jaar, plotseling tot mijn verbazing, hadden de kranten opeens. alsof dat nieuws was. De koningin zou in 40 jaar geen sigaret meer hebben opgestoken. Op dat moment schreef ik uh, de scenario's. en er wordt stevig in gerookt. Ook nog door de oudere Beatrix. Ik schreef dat, ik heb van Mifter dat ten huis van zeer rijke vrienden. die haar ook kennen. Uh -huh. Ik mag die naam niet noemen, die lieten mij foto's zien, ik geloof 2008, 2009. Waar Beatrix heel losjes. ze houdt van puzzelen, ze is lid van een puzzelclub. En dan zie je haar. Net alsof er weer zo'n vloedgolf op de Antille over haar. Heel leuk, heel spontaan. En een sigaret hoor, en een glas wijn. Dus de producent belde mij in paniek op. Heb je het wel gelezen? Heb je het wel gelezen? Maak je geen zorgen. Nee, ik heb het gelezen. Ja, we horen op de achtergrond allerlei geluiden. Het belletje. Het belletje, want het Wereldkerstcircus nee. gaat weer van start. Dus de foyer... Het loopt langzaam leeg, minder rumoer op de achtergrond. Um, we horen deze bekende mensen, we gaan zo met u verder praten over Beatrix. want we willen alles weten, vooral ook hoe u komt aan al die verhalen. Huh? Dat zijn uw bronnen, dat willen we zo weten. Maar eerst eens even de bekende mensen uit de wereld van de sport en de media... die hun held van 2011 hebben gekozen. Uh, vorige uur was het Epke Zonderland. En uh, nu iemand die net als Thomas Ross trouwens ook een speciale band heeft met het Koningshuis. De Eretribune. Bekende mensen uit de sport en media brengen een ode aan hun held van het afgelopen jaar. Mijn naam is Astrid Kersenboom en mijn held voor 2011 is Bas Mesters. Hij is een collega van de NOS, maar hij heeft ook een website opgericht, oneeleven.nl. Schrijf je als oneelf.nl. En daarop is allemaal goed nieuws te vinden. Hij had de insteek, ja het is... Altijd slecht nieuws wat we brengen als journalisten, meestal toch. Wij gaan op zoek naar het goede nieuws. En die website is echt volgestroomd met verhalen van allerlei journalisten... heel veel collega's, die allemaal een keer een verhaal schrijven. En op die site, dat is wel leuk, zijn ook allemaal helder te vinden. Deze hele middag op Radio 1, Sport en Media. Op de kersttribune van Max. Astrid Kersenboom, presentator van het NOS-journaal... en ook van uh, al die koninklijke evenementen op televisie. Uh, Thomas Ros, scenario-schrijver um, van die mooie serie over Beatrix... die dus uh, vanaf 2 januari op televisie komt. Um, valt u oog dan ook op dat soort evenementen om te kijken... Van, heb ik daar nog wat aan? Hoe, ziet ze erbij? Hoe zit ze erbij? Hoe loopt ze? Wat, uh, wat doet ze aan? Ja, ik doe dat wel... Eigenlijk hoef je dat niet te doen als scenarist. Ja, je moet je proberen in te leven. Zoals zo'n Willeke van Ammeroy, die gaat zo ontzettend constantieus. Maar dat doen acteurs, regisseurs, dat soort dingen. Eigenlijk moet je het niet doen als scenarist. Want de regie heeft er alleen maar last van. Vroeger schreef ik scenario's. En dan heel omslachtig legde ik alles uit. Waar we waren, wat voor weer het was. Of een bloemetje in het, Eigenlijk moet je je beperken tot de dialogen. Want. Het knappe van, van dit soort series is hoe de regie en de acteurs die teksten oppakken. Het zijn droge teksten natuurlijk eigenlijk. En ik sta echt te kijken van hoe knap ze dat... Voor, zeker voor het weinige geld wat we tegenwoordig in Hilversum hebben... Hoor, voor dit soort dingen, hoe knap ze mijn dialogen in beeld brengen. Zij moeten beeld maken. Het was wel grappig, Bastiaan Raga speelt Willem-Alexander. Mm -hmm. Die is geïnterviewd bij Pauw en Witteman een, een aantal weken geleden... ook over deze serie. En hij komt helemaal op voor Willem-Alexander. Dat constateert hij op een gegeven moment ook zelf. Hij zegt, goh, ik kom helemaal op voor hem... Toch een soort identificatie met ja, die ik, jongen, hè? Dat kreeg ik ook met Beatrice, ja? dat mijn stomme verbraarsing Als republiek Dat is echt heel gek, hoor. Mens, En, en nogmaals, is. ik zei gisteren, ik, ik heb hem zelf iets eerder bekeken... met de kaas en de crew. En toen, we hebben natuurlijk ook schaaf uitgedaan. En toen de lichten aangingen... Ja, over nou Bernard was dat, hè? Bernard. Maar toen de lichten nu aangingen, zeiden ze, wat is er met jou gebeurd? Ja. Wat is er? Want het eindigt... Ik weet niet uh, wat u gezien heeft. Eén één of twee delen Eén, of zo? Eén en twee. Ja. Maar als je alle vier deelt, dan denk je van... dit is geschreven door een man die is hartstikke royalistisch. Maar... Ja, dus zoals uw vrouw ook zei. Want ja. die kent die kant dus niet. U heeft het daar niet over thuis trouwens? Ja maar, ook, ja, maar niet zo van, ik heb me van een andere kant of ik ben er uiteindelijk... Nee, maar dit, deze serie gaat helemaal niet over de Republiek of over de monarchie. Nee. Deze serie gaat inderdaad over het raadsel van Beatrix. Wie is er nou eigenlijk? Ja, en, en voor zover wij dat ooit kunnen ja. weten. En ontrafelt u het raadsel? Of is er een begin van een ontrafeling... Ja, een beetje, maar dat heb ik dan nog te danken. Eigenlijk, ik heb het geschreven vanuit wat Hella Haas, een vriendin van haar... een paar maanden geleden overleden, zei. En ik denk, dat kan Haas niet. Hella zei van, uh, Beatrix is zo ver met deze functie... dat ze geen onderscheid meer kan maken tussen de mens en de functie. Wat heel vaak gedacht is. En toch kom je, als je met mensen praat en veel over de leest... kom je dingen tegen van je denkt, nou, dat, is, dat kan niet. Ik weet bijvoorbeeld, uit zeer goede bron, die hoor je dus niet hoe ze gezeten heeft met het feit dat Klaus zeer depressief was... en dat heeft alles te maken met zijn... niet zo moeilijk te raden, met zijn beperkingen. Hij wilde graag ontwikkelingszaal, hij wilde andere dingen. Dat ze herhaaldemaal op het punt heeft gestaan... om dat koningschap, zie ook in de Syrië, op te ja. geven. En hij wou dat niet, want dan zou ze het voor hem hebben gedaan. En bovendien zat ze met het probleem de troonopvolger. Ja, hij, hij was, was er wel, waar. maar Willem-Alexander... En die bron, hè, want die noemt u nu zo, een van mijn bronnen heeft dat hmm. tegen mij gezegd. Wie is nou, dat dan? Ja, dit is de bron Zuid-Frankrijk. Een bron Zuid-Frankrijk. Maar ik, ik, ik vertel altijd maar één ding. Op dat Haagse rare schooltje, ik mag het best zeggen, want mijn kinderen weten dat toch. Ik bleef op de middelbare school drie keer zitten. En toen had mijn vader er genoeg van en plaatste mij echt... Oh, Ja, beste, is zo. Ik heb wel laten zeggen, ja. Nu. Gedegen opleiding, ja. zeg je. Ja, zeker. Kom je op een soort internaatje? Ik ben 67. In, daar zaten veel namen als bischof van Heemskerk. Dat soort families zaten op die school ook. Dus je kwam daar thuis. Dat is de, nou, je groeit te maken als al die buurten kennen van Storkwerk en zo. Daar kwam je veel thuis. Mm -hmm. Ik ken nog veel van veel van die mensen. Het enige waar je mee moet oppassen... is dat zij bij de vorige hofhouding zaten, die mensen. En dat ze zeer waarschijnlijk een beetje... ik heb dat erg mee moeten nemen, rancuneus. zijn. Want Beatrix heeft toen ze aantrad in 1980... die hele hofhouding eruit gesodemieterd. Want dat was oude jongens krentenboot met you en Bernard. Dat was de... Ja. Dus de verhalen die ik ken over die jonge Beatrix... die zitten er ook mooi in, vind ik... Ja, die komen uit de eerste hand, vind ik. Ja, maar de nieuwe tijd dan? Want hoe komt u dan aan die verhalen? De nieuwe tijd kun je. Ja, maar nou, zijn, zijn die aardig... van weg daar heeft uh, Willem-Alexander ook op school gezet. Ja, het ja, het, ja, het, ja, het, het tuurlijk. Tu tu tu ja. tu tu tu tu dus daar komen de, zijn... de nieuwe verhalen nu weer. Ja, zijn er inderdaad nieuwe Maar ja, als je wordt leren, laten we zeggen. Willem-Alexander wordt afgestudeerd bij Wesseling. Ja. Wesseling is mijn leraar geschiedenis geweest. Dus je probeert dus, uh, continu. Als je... Uh, uh, Frankrijk kennen hè, professor. Ja. Ja. ja, maar dit is niet de bron in Frankrijk hoor. Zo rijk is oh, hij niet. Ik dan, dacht dan, even, daar hebben we hem. Nee, nee, nee, nee. nee is toch achterhaald? Nee, ja. Maar goed, u heeft... Nee, voldoeren... maar de minister-president een, een man als Van Acht bijvoorbeeld. heeft vrij voor zijn doen, vrij open geschreven hoe het toegaat. Uh, als je bij Beatrix bent, de maandagochtend, een kopje thee als minister-president. Kijk, dit is drama. Het is geen documenteren. Dus veel is speculeren op basis van je denkt, zo authentiek moet dit zijn. Je ziet veel gesprekken met Lubbers. Lubbers heeft veel verteld. We gaan zo verder praten over Beatrix, want uh, interessant is het, hè? Mm -hmm. het uh, ook de film. Um... We gaan naar wielrenner Robert Geesink, Margeet. Het was een roerig jaar voor hem, 2011. Het verdriet van het overlijden van Dick, zijn vader. Eind vorig jaar speelde lang, heel lang door zijn hoofd, natuurlijk. En de, en de vele valpartijen zorgden ervoor dat de stijgende prestatielijn werd onderbroken. De geboorte van zijn dochter Anne op 7 december zorgde wel eindelijk voor veel vreugde bij de familie Geesink. Jules van der Waart ging langs met bloemetje, taart en een uitgestoken handje. Hij vangt de mooiste kerstverhalen uit de wereld van de sport. De Vliegende Kiep. In Aalten ben ik thuis bij Robert Gezink. Uh, twee weken geleden werd hij uh, vader van een hele mooie dochter Anne. Zij ligt nu te slapen. Wat ik om me heen zie, ja, tientallen, misschien wel honderd kaarten. Felicitaties. Buiten hangt een ooievaar. Twee zelfs, geloof ik. Uh, vier zelfs, uh, zegt Robert Gezink. Robert, ja, het is uh, eerste Kerstdag, maar wat doe jij vandaag? Ja, naast fietsen, eventjes uh, familie langs natuurlijk, schoonmoeder vandaag en. Uh... En morgen naar mijn moeder. En uh, ja, eerste kerst, of ja, kerstavond was uh, de eerste keer uh, met, ons, uh, met ons eigen gezinnetje. Heel erg speciaal natuurlijk om uh, dat voor het eerst uh, ja, met die kleine, kleine mee te maken. En uh, ja, zijn, uh, zijn mooie dingen kun je van genieten. Ik sta nu bij jou in de huiskamer, maar ik zie een klein apparaatje met een beeldscherm. Jij kan naar haar kijken, want uh, ze ligt boven te slapen. Ja, dat is mooi. Je kunt er een beetje in de gaten houden. Een uh, soort van babyvormende cameraatje werd me aangeraden. En ik moet zeggen, dat werkt eigenlijk hartstikke goed. En... Uh, ja, dat is eigenlijk mooi om te zien en je kunt er eigenlijk geen genoeg van krijgen als, uh, als ze daar uh, ligt te slapen. En uh, ja, dat is echt uh, heel, erg, uh, heel erg mooi. Ja, je kan het goed in de gaten houden. Uh, houdt ze je s'nachts wakker? Nou, de laatste tijd valt het eigenlijk uh, reuze mee. Ze, ze slaapt eigenlijk hartstikke goed. Ja, buiten die keer dat ze honger heeft of uh, dat papa aan de beurt is om die luiën weer te verschonen, uh, ja, kan ik eigenlijk uh, mijn uurtjes slaap wel, wel pakken. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want uh, ja, het seizoen staat weer. Uh, Zat we voor de deur. En uh, we zijn uh, weer aan het opbouwen en, uh, in deze winterperiode... Ja, richting uh, een hele goede basisvorm voor het uh, komend jaar. Wat betekent de komst uh, van Anne voor jou? Want het is toch heel bijzonder. Het is een heel raar jaar ook geweest. Zeker, zeker een raar seizoen geweest. Uh, ja, veel, heel veel meegemaakt. Uh, ja, natuurlijk ja, de afgelopen jaren sowieso... natuurlijk een, een spoedcursus uh, volwassen worden gehad, uh, zeg maar. En, uh, het overlijden van mijn vader iets meer dan, uh, dan een jaar geleden. En uh, nu de komst van een, uh, van een kleine uh, Kleine gezing erbij, dat is natuurlijk, uh, ja, het zijn twee, uh, twee compleet verschillende dingen. En, uh, ja, de ene geeft aan hoe, uh, ja, hoe verschrikkelijk kloot het leven kan zijn en de andere hoe mooi het kan zijn. En, uh, bedoel, het is een jaar geleden en het gaat eigenlijk al beter en beter, ook bij mijn moeder en met de rest van de familie. Maar uh, ja, het blijft, blijft soms, uh, soms lastig. Uh, en ik moet zeggen dat, uh, dat Anne wel heel veel plezier brengt in de familie en dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Ja, want dat, dat, ja, ik denk dat het ook heel moeilijk is. En jij zou ook wel eens denken, van, jammer dat mijn vader haar niet kan zien. Ja, nee, zeker. Dat, is, uh, dat, is, dat zijn dingen, ja, dat denk je, daar sta je af en toe best wel eens bij stil. Er zijn zoveel momenten waarop je geconfronteerd uh, wordt met het feit dat, uh, dat hij er niet meer is. Uh, dat, uh, dat is af en toe best lastig. Maar uh, ja, ik, ik moet zeggen dat ik uh, ja, ook daarin wel, uh, wel gegroeid ben. En, uh, ja, dat je kunt toch merken dat het een jaar geleden is dat je dat je beter, uh, beter mee om kunt gaan. Maar het blijft af en toe moeilijk. Maar uh, het is mooi om te zien dat we nu met de familie, uh, als we bij elkaar zijn... meer kunnen genieten van de mooie momenten die we wel samen gehad hebben. En niet alleen maar meer, uh, meer terugkijken naar de dingen die we, die we, die we nu zullen moeten missen. Het jaar voor jou begon ook goed in man. Een mooie overwinning. Ja, het jaar begon heel goed. Ik had, uh, Op de fiets kon ik, uh, kon ik heel goed deze winter uh, een beetje de zinnen verzetten. En... Uh, ik kwam met een hele goede vorm, ging ik het seizoen in. Uh, moet ik moet zeggen dat ik tijdens het seizoen wel wat, wat, wat uh, problemen heb gehad. Uh, ja, het gemist toch van Pa en uh, ja, ik bedoel, zoiets gaat je niet in koude kleren zitten. Wat denk ik heel logisch is. En uh, ja, natuurlijk een, uh, een teleurstellende tour gehad door een, uh, door een harde val. En, uh, en, en er niet van kunnen maken wat ik, uh, wat ik ervan wilde maken. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, vooral voor mezelf natuurlijk, uh, een zware teleurstelling. En aan het einde van het seizoen uh, was ik eigenlijk weer, uh, ja, weer volledig wereldtop in, uh, in Canada. Een van de weinige mensen die dit seizoen die het Joubert lastig kon maken. En toen, uh, toen viel, viel ik en brak ik mijn been. Dus uh, ja, het was, een, uh, het was een lastig jaar op veel, in vele opzichten. Gelukkig gaat het, nu weer, uh, gaat het nu weer de goede kant op. En, uh, en, en kan ik weer, uh, weer volledig belasten en goed, uh, goed trainen. En dat was verslaggever Joer van der Bord. Hij was op bezoek bij wielrenner Robert Geesink. Schrijver, scenario-schrijver Thomas Ross is hier. Hij heeft uh, het scenario geschreven voor... Uh de serie over uh, koningin Beatrix, 2 januari... vanaf 10 uur s avonds op Nederland 1 te bekijken. Het zijn uh, vier delen. Verheug u erop? Uh, meneer Ros, u schrijft een scenario... en je wilt dat dicht bij de waarheid krijgen. Dicht bij de echtheid van uh, wat de koningin zou doen of denken. Maar hoe kom je aan de feiten? Nou, je er is, er is heel... hebt al even aangegeven, die, die bronnen uit Den Haag, uit Frankrijk. Nou oh ja, dus je, je, je leest veel kranten, je kijkt ja. veel nieuwsuitzendingen. <coughs> Willem van Amor heeft nog meer gedaan trouwens. Maar ook ik heb gekeken naar redenvoering die zich ja. heeft gehouden. Dus ja. niet zoals deze kersttoespraak. Maar als kroonprinses, daar mocht ze eigenlijk meer. Ze heeft voor universiteiten ja. dingen gedaan. Fasseur mocht het koninklijk huisarchief ja. in. Hè? Het, uh, ja, maar... het geheimste van het geheimste. Zou je dat ook willen? Ja, natuurlijk wel. Maar ik, ik, twijf, twijf, ik ken Vasseur, maar ik twijfel er sterk aan... of dat archief eigenlijk wel compleet was. Hij wil dat niet zeggen natuurlijk. En Vasseur is een huisvriend van uh, Beatrix, dus hij had het niet moeten doen, vind ik. Want dan ben je van tevoren ja. buiten dat het een kundige wetenschapper is. Maar je bent niet objectief natuurlijk. Nou zijn er natuurlijk altijd roddels, ontzettend veel geruchten. Uh, noem er eens een waarvan u heeft getwijfeld of u het uh, mee zou nemen in, uh, in de serie. Nou, de, dat is iets sterker. Maar ik heb heel vaak ruzie met mijn vrouw over dit soort zaken. Hoe zindelijk moet je zijn? En ik ben niet van bepaalde bladen, moet ik nu even zeggen. Mm. Dat niet. Laat zeggen, ik weet uh, dat toen Klaus Beatrix ontmoette... Het zit ook in de serie. Het is een probleem geweest. ook uh, Klaus was... Derde secretaris op de Duitse ambassade in Ivoorkust. Mm -hmm. Bernard was zeer voor hem. Maar Bernard kreeg door van onze toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. Wij hebben ook een ambassade tenslotte in Ivoorkust. dat Klaus bepaalde homoseksuele gevoelens zou hebben. Dat is niet alleen, dat is niet alleen uit diplomatieke bonnen. maar ik weet het, het ook van Henk Hofland. die het herhaalde malen heeft gezegd. Maar dat en, haalt de serie trouwens wel. want dat wordt als een gerucht gebracht in de serie. Ja, dat hebben we zo opgelost. Dat vind ik wel leuk hoe ze dat doen. weet, Klaus was een zeer bescheiden man. Dat was hij ook wel. En een introvert en weet ik wat. En op een gegeven moment, ik mag dat het best wel um, zegt Berner tegen Juliana: laten we ze eens even gaan opzoeken hebben, Drakenstein. Ze zijn dan nog net verloofd en dan gaat dat wel een beetje nog. En dan vertelt Bernhard van. Uh, dan zegt Juliana, wat is er toch? En dan zegt hij, ja, Luntz heeft dat hij bepaalde gevoelens voor mannen zou hebben. Dan zegt Juliana, sinds wanneer geconfieerd jij Bernhard een politicus? is ook wel gegeven. En Luntz is bovendien NSB'er geweest, dus die durft toch. Zoiets zegt ze. Ja. Het valt het geest om die dingen kwijt te maken. Maar... En dan zien ze, want Beatrix heeft er genoeg van. Klaus is zo ontzettend voorzichtig. Beatrix springt eigenlijk bovenop hem. Die wil nou wel eens. En dat zien Juliana en Bernhard, die kunnen dus lachen. En ja. zegt, het is een gezonde kerel, zegt Bernhard dan of zo. En dan zegt Juliana en die meneer Luntz komt er voorlopig niet meer in. Toch zit die suggestie er verder ook wel in... want de depressiviteit van Klaus had niet alleen te maken met de beperkingen... maar hij zegt het ook in deel 3, geloof ik, tegen zijn zoons... Dat hij met, of tegen Beatrix, dat hij met bepaalde gevoelens worstelt... dat hij daar niet aan toegeeft. En, nou ja, nogmaals, ik heb twee bronnen. En als ik twee bronnen heb, die los van elkaar dit bevestigen... Maar je moet er, je moet er ontzettend voorzichtig mee omgaan. Ja, want bent u wel eens gebeld? U heeft natuurlijk veel meer series gemaakt. Over Bernard ook, onder andere. En bent u wel eens gebeld eigenlijk? Of jij hebt wel eens een boze brief? Ik gemaakt? zou wel eens willen weten dat ze, dat ze... Nee, Bernard heeft natuurlijk heel boos gereageerd. Dat was op een boek van mij. Ja. Ja. Toen heeft hij een hele pagina van zijn vriend Pieter, broertjes... hoofdredacteur van de Volkskrant gekregen in 2004 nog, het jaar van zijn dood. Toen heeft hij een hele pagina uh, tegen me ingeschreven... waar ik aan de ene kant, ja, ben je daar tevreden over... wat een pagina in de Volkskrant... Als je een advertentie moet... Hoeveel is dat? Aan de andere kant vond ik het toch vervelend. Bernard ja. heb ik wel gekend. Dus ik heb ook nog een, een brief geschreven met bepaalde dingen aan. En wat heeft u daarin gezegd? Dat ik mijn excuus maak voor een... Voor een uh, hij was het meest boos, een vuistdik boek. Dat ik zijn moeder, wat een vrolijke meid, een mooie meid is geweest. Dat ik zijn moeder de liefde liet bedrijven met twee huzaren... <laughs> in een bootje onder een brug van, bij Bad aan van Rijn of zo, weet ik wel of zo. Dat is iets wat ik niet kon staven. Ik kon niet zeggen, maar haar bijnaam was... Tolle Lola, einde Tolle Lola. En dan oh, denk Prinses nou, Armkart hebt u het over. Prinses ja. Nou ja, dat is een vrolijke. En wat is het? Ja. Maar hij was woedend, want mijn uitgever van de bij was echt een vriend van Bernhard. Dus ik weet dat hij raar is geweest. Ja. En toen dacht ik. Heb je weer mijn vrouw die zei, zou jij het prettig hebben gevonden als het over jouw moeder was gegaan? Nee, is het relevant? Vraagt mijn vrouw dan ook niet. Nou, hetzelfde als met die vermeende homoseksualiteit van Klaus. Is het relevant? Ja, wel voor de zorgen van Beatrix. Ja. Het is een heel goed huwelijk geweest. Klaus is een perfecte adviseur voor haar geweest. En toch doet het wat met een vrouw, hoe goed het huwelijk ook is, als zo'n man. Uw vrouw, toch... uw vrouw is uw geweten zo te horen. Ja, anders moet ik weer alimentatie gaan betalen, vandaag. dat gaan we niet doen. Niet nog een keer, toch? Nee, sorry, nee, tuurlijk is het ermee geweten. Ja, zeg maar, u zei toen wel, twintig uh, jaar geleden, uh, geloof ik, zat u ergens bij uh, Sonja Barend. Uh, het koningshuis zou transparanter moeten worden. Is, is het in die zin wat opgeschoven in al die jaren? Nee, dat verbaast mij. Helemaal niks? N nou, sterker nog. Want de koningin twittert wel, hè? Nee, maar ja, huis. ja, Maar dat is natuurlijk schoon en ja. schijnt, of niet, toch? Nee, het rare van Beatrix is dat ze een heel modern koningschap nastreeft. Ze vervangt die hofhouding, ze maakt er een management van. Ze, en tegelijkertijd is ze veel en veel afstandelijker dan Juliana ooit was. He. We beginnen de serie ook met een défilé op Soesdijk. Dat is Juliana. kom maar bij me thuis. En iedereen mocht daar, nou ja, de broodsituatie. Mevrouw, Eerst, zei ook iedereen, Mevrouw, toch? Ja. het eerste wat Beatrix doet, is dat afschaffen. Niet bij mij thuis. En hij... Haar opvatting van het koningschap is, ja, is Willemina. Het is modern qua management, dat is het zeker. Nou, dus ik ben ook heel benieuwd of ze wel aftreedt... nu de Kamer in grote meerderheid voor een ceremonieel koningschap gaat uh, pleiten. We zitten hier met z'n allen in het uh, Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. En onder ons zijn er nu een heleboel leeuwen in het circus oh. aan de slag. Kijk, met hele mooie muziek. Dit is wat er in de, in de piste gebeurt en het uh, enthousiaste publiek... Dat, oh, dat zijn ze, hebben we net gehoord. Volle bak, hè? Volle bak. En het, en het orkest, uh, ouderwets, hè, zoals het hoort, in de orkestbak. Ja. En dat zijn Noord-Koreanen, toch? Hè? Die ja. zijn er ook bij. Ja, daar komen wij nog over te spreken met uh, Henk van der Meijden dus Straks volgende ja, uur ja, of zo. Oh, ik dit oh, de, de boze ja? ja, We moeten even naar uh, Johan ja. Derp, Eenzaam, ja. ik zit hier heel alleen op de redactie van WI Kerstenbieren. Ja, precies, want uh, hij is daar aan het werk. Maar uh, hij heeft voor ons ook in zijn kast gedoken. Daar heeft hij een heleboel mooie muziek en onder andere... Kerstplaten. Nou, er komt er weer eentje. Hij leidt hem zelf in. Johans Platenkast. David Clayton Thomas, dat is een uh, jongen uit, uh, uit Toronto in Canada. Die werd daar ontdekt door Paulenka. En Paulenka kwam in New York en die zegt daar in New York in de scene: Ik heb een zanger gezien in een nachtclub-circuit in Toronto. Te gek. Die hebben ze naar New York gehaald en die werd wereldberoemd met Blood, Sweat en Tears: Spinning Wheel en zo. En Lucretia McEvil. Hij is nu op leeftijd, hij is weer terug in Toronto. Maar hij uh, neemt altijd op met hele jazzy blazers. En dit is een uitvoering van White Christmas met de beste jazzblazers van Canada. En dat vind ik persoonlijk, ondanks het feit dat het een kerstliedje is, geweldig. Christmas. Christmas, with every Christmas card around. May your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. En dan weer een leuke, interessante keuze van Johan Derksen, de hoofdredacteur van Voetbal International. Meneer Zwart dit komen dat u mee komt. TV Racenscentrum Vergouwen is op dit moment bezig met een prijsuitreiking voor opvallende tv-momenten in zijn speciale versie Kassie Kijken Kerstgala. Opnieuw schakelen we over naar het feestelijke gala in Hilversum, deel 2. Welkom terug bij het tweede deel van het Cassie Kijken Kerstgala 2011.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 Vorig uur won energiedeskundige Wim Turkenburg al de Zilveren Dr. Clavan Award... als de meest in het oog springende tv-deskundige. Tijd voor de volgende categorie, en dat is de gouden hou er eens over op knop voor de meest irritante hype binnen de televisiewereld van 2011. En voor deze categorie zijn genomineerd... De eerste genomineerde, de absolute overkill aan zangers en presentatoren uit Volendam... Met dank aan de grootste vissersfamilie van Nederland, de Tros. Ik ben Simon. En ik ben Nick. En uh, wij gaan het programma Nick tegen Simon maken. Dag, ik ben Jan Smit en ik ga voor de Tros het Nationaal Songfestival presenteren. Beste Zangers van Nederland. Um, gewoon Jan Smit gaan we maken. Tros, muziekfeest op het plein. En alles wat ik nog niet mag vertellen. Ook genomineerd de tot in den treurige vierde verjaardag 60 jaar televisie. Philip Frerik spreekt met illustere gasten over 60 jaar televisie in vierkante ogen. dag van de tv-kamer. Heb je dat gezien? Herinneringen aan 60 jaar televisie. Dit is de avond met licht uit, spot aan. De kennisprins over 60 jaar televisie, gespeeld door twee teams. De volgende genomineerde hype, de Ajax-soap. Met hoofdrollen voor Johan Cruijff en Louis van Gaal, maar ook voor Pauw Witteman. De machtsstrijd tussen Johan Cruijff en het Ajax-bestuur is vanavond tot een ontknoping gekomen. Daarom nu snel naar, het, naar de arena. Melinda Kassens is daar, ons op slagrijving vandaag. Het is vandaag en dat is de dag dat Johan Cruijff de gang van zaken bij Ajax achterbaks en ver beneden pijl noemt. Verder genomineerd als de meest irritante televisiehype van 2011, de laatste generatie sterren uit reality soaps. Oh, oh, gerzo. Mijn vrienden schuift mij als dat is mijn uh, naam, uh, vinden dat ik gewoon de gekste ben. No chicks, Brabant de nachten op Curaçao, RTL 5. Ontdekt in de tv-programma's Take Me Out en Meisjes in de Jungle, heeft ze inmiddels een eigen t-shirtlijn. Een hit, Fucking Vet, met een clip. Haar grootste kwaliteit is een zeldzame maar onweerstaanbare onnozelheid. Op de vraag of ze een bekende Suriname kende, antwoordde ze Nelson Mandela. Brit, hoe is het? Fucking Vet. En de laatste genomineerde, u zat er al op te wachten. Niet alleen op televisie en hype, maar overal de financiële crisis. Gaan we terug naar Brussel, waar de Europese leiders vanavond aankwamen voor weer een crisisoverleg. De zoveelste van de afgelopen maanden. Nederland zit in een recessie. Europa heeft geen tijd meer te verliezen. Kijk naar een update over de crisis in Europa. <tied> Ja, dat waren de genomineerden en dan nu de uitreiking. Uh, de prijs zou eigenlijk worden uitgereikt door de winnaar van vorig jaar, Steve Jobs... vanwege de hype die hij creëerde rondom de zogenaamde tabletcomputer. Maar ja, goed, Steve uh, kon helaas niet bij ons staan dit jaar. Dus dan maak ik zelf de envelop open. De gouden houder is eens over op knop voor de meest irritante televisiehype van 2011. Is met een nipte meerderheid van de stemmen. Gewonnen door de Ajax-soap... Ja, en uh, we hebben geprobeerd om de hoofdrolspelers Johan Cruijff en Louis van Gaal de prijs te laten ophalen, maar helaas niet beschikbaar. Dus nu aan de telefoon iemand zonder wie de ajax soap het nooit gered zou hebben. Namens het programma Pauw en Witteman, Jeroen Pauw. Jeroen, gefeliciteerd. Dank wel. Ja, jullie hebben het afgelopen seizoen wel heel veel aandacht besteed aan deze verwikkelingen, hè? Ja, veel hè ja maar was het niet te veel? Ja. Inderdaad veel. Maar ik denk eerlijk gezegd zelf dat dat komt. Omdat er ook veel aan de hand is. En omdat het geen... Het gaat niet over voetballen. Maar dit gaat over list en, en bedrog en over het landskampioen. Ja, ja, ja, ja maar Jeroen, ik onderbreek je even. Hoor, want er werd toch overal wel behoorlijk over geklaagd. Uh, ook in de perstribune op Radio 1. Ik hoorde een mevrouw bijvoorbeeld zeggen... Ja, dit interesseert de mensen buiten Amsterdam geen fluit. Misschien hebben ze daar gelijk in, maar...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 Dat zijn dus echt niet alleen Amsterdam. Ja, heb je ook weer een punt, uh, Jeroen. Maar toch, uh, we hopen dat de boodschap met het winnen van deze gouden Houders overop knop toch enigszins overkomt. Uh, nou ja, dank voor je reactie in ieder geval. Oké, okay, ja ook. Dankjewel. Ja, over een uurtje zijn we weer terug met het laatste deel van het Kassie Kijken Kerstgala. En dan de uitreiking van de vergulden Steuntje in de Rug-ring. Tot straks. Volgend uur, het vervolg van het Kassie Kijken Kerstgala 2011. Tot zometeen. Ja, wij zitten hier met filosofschrijver en scenariast Thomas Ros praten over zijn nieuwe serie die 2 januari begint over het uh, Koninklijk Huis, Beatrix. Um, deels feiten, deels fictie. En een van de uh, opvallende scènes die te zien is, is het feit dat blijkt dat zelfs spontaniteit, dat wij denken als Hollanders dat iets spontaan is, bijvoorbeeld de kus, de kus in de Jordaan op Koningendag, dat zelfs die geregisseerd is geweest. Is dat een fact of is dat een fiction? Dat is een, dat is een feit en de bron heet Ed van Tijn... voormalig burgemeester van Amsterdam. Die was toen burgemeester van Amsterdam. Die heeft het ook gezegd. Die heeft zelfs, als ik het goed zie, gezegd... er is niet één week over gerepeteerd. Nog langer vroegen ze toen? Ja, nog langer. En sinds die tijd is Ed van Tijn niet erg welkom hier op Huis ten Bosch. Zeg nog even een ander feitje uit, uit de serie. Hij wat... blij dat ik eens een bron kan noemen. Ja, ja zeker. Oh. Zeg. Deze kenden we. Maar, uh, ja. <laughs> uh, Maxima, uh, hm. aan de zijde van de kroonprins... Uh, is misschien wel klaar voor het uh, koninginenschap. Hm. Wil ze ook graag? Zeker. Dat blijkt ook uit de film, hè? Uit, de, uit de serie. Ja, maar het blijkt natuurlijk ook dat Maxima... en ik zal het niet kwalijk nemen... maar haar vrije leventje, mooie management achterleven... in New York en Buenos Aires heeft opgegeven. En nu al twaalf jaar zonder morgen in de regen van de zit zitten wachten. Ja, maar dat mij... zou ze niet gedaan maar ja, hebben. als er ook kinderen komen. Ja, wel Die zijn er nu, ja, dat is klaar. allemaal gedaan. Maar ik geef in de serie natuurlijk aan iets anders. Uh, anders zou het niet een echte Thomas zijn, vind ik. En ze hebben dat braaf verfilmd. Uh, Maxima's vader is natuurlijk at stake, zoals je kan zeggen. Ze zijn in Buenos Aires toch nog altijd bezig met wat die zorg heeft gedaan. En er zit een scène in, ja, ik, ik geef het toch niet graag weg. Het is de serie. Mensen moeten het zelf maar kijken. Maar een van de zaken is natuurlijk, ze dus Beatrix en Maxima... is de inzet van haar vader. Ja, want dat was, er is ook een scène waarin ze toch redelijk brutaal is tegen uh, Beatrix. Ik dacht, zou dat nou. in de werkelijkheid ook echt zo zijn? Nou, als het om je vader gaat, wel. Ik weet dat Maxima woedend is geweest toen Beatrix haar heeft gevraagd. Of Wat is ze Boosheid, woedend, gestamp voedsel. Dat kan Beatrix zelf ook goed. Kan Maxima schijnt het ook heel goed, hoor. Ze heeft de hakken ervoor. Ja, maar als je gevraagd wordt, luister, als je trouwt wel... maar wij willen liever niet dat je vader komt. De regen, dat is ook prachtig gespeeld door de actrice Katje Hermers. Maar natuurlijk, ze zegt eerst nog netjes... dat kunt u niet aan mij vragen, zoiets. Hè? En, dan, dan, en dat is mooi, dat gevecht. Althans, dat gevecht. Maar de, de, de ambitie van beide dames, de oude koningin en de komende koningin... even ambitieus. Hoor. Ja, en ze geniet er toch van, want dat is wat ik zie als ik naar Maxima kijk. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, ze moeten altijd samen op vakantie, geloof ik, hè? Er kan geen wintersport aankomen of... Of ze gaan aan. Schoonmoeder is er altijd bij, hè? Dat. Ja, in in dat is lastig. Ook in Argentinië, hoor. Ook, okay, ja. Ja, ja. Ja, het is ook een echt gezin, hè. We gaan luisteren naar muziek, Govert. Ja, maar die Republikein is wel blij met zo'n vader Zorid Jeta natuurlijk. In, in het scenario. Dat dus, dankbaar daarvoor Ja, er ja, zit ja. Ook, nog wel, ook nog wel iets ja. meer in. Maar nogmaals, echt, ik, ik ben echt tevreden met het compliment dat het nou niet zo Republikein nee. is. We nee, gaan nee. kijken, vanaf maandag, hè, 2 januari. De, Dank u wel. De u wel. muzikale helden van Vier, die staan hier. Vier met een F, om precies te zijn. Uh, ze gaan een nieuw lied zingen. En nu bezingen ze de kersttoespraak van Beatrix. Ja. Wij zaten vol spanning te wachten. De radio stond al op één. Wat had onze vorst in gedachten... Waar moest het met ons land toch heen? Die crisis, die crisis, die ja. crisis De storm raast nu echt door ons land Ik weet zelf ook best wat verlies is En heus niet uit tweede hand De toespraak van Bea was prachtig Ze sprak over hoop en van vrees en Nederland blijft toch nog machtig Met een crisis zo so right in our face Hoe moeten we daar nu mee omgaan? Ik zit met mijn handen in het haar Kan ik straks mijn huis nog betalen? Of loopt ook mijn baan nu gevaar? Kan Thomas Ross daar niet naar kijken? Kom schrijf er een scriptje omheen de armen die worden weer rijken, de bonuscultuur die verdween. Kom Thomas, geef daar eens een draai aan. De faction is jou toch bekend. Ik wil zo graag schijnen met glitters aan en niet in mijn blote krent. <applaus> Ivan, Mira en Marianne. Thomas Rossenario schrijver, uh, tot slot. Um, is het zo, denkt u, dat uh, de troonopvolging... uiteindelijk pas gaat plaatsvinden als Gorge uh, Soriqueta dood is? Ja, en ook denk ik dat Beatrix het toch niet doet... ondanks alle voorspellingen dat het in 2013 zou zijn... vanwege de herdenking van het Koninkrijk. Omdat de Kamer dat feit zal aangrijpen... om het ceremonieel koningschap in te stellen. U weet, er is een parlementaire zware meerderheid voor... anders dan het volk, zullen we maar zeggen... En het moment zou natuurlijk zijn om eens een einde te maken aan dit koningschap met aftreden van Beatrix. En ik ben dan heel benieuwd ook omdat Willem-Alexander ooit zei, dat kan me niet veel schelen. Ik ga regeren zoals mijn moeder, mijn grootmoeder Juliana. Maar onder invloed van Maxima heeft hij herhaaldemaal laten blijken dat hij er niet voor in is om een ceremonieel koningschap te doen. Dus als Beatrix aftreedt en de Kamer gaat dit proberen voor elkaar te krijgen, dan zou Willem-Alexander zeggen, dan doe ik het niet. <lacht> nou ja, dan hebben we er nog één over. Maar dan ja. heb je een parlementaire meerderheid die zegt, je moet het doen, ja. koning, en de koning zegt... Ja, Frieshoff mag niet, want die is met meewelders buiten. Nee, maar die andere jongen, Constantijn. Ja, maar die heeft een ambitieuze dame, Laurentien. Ik weet niet wie het meest ambitieus is, Laurentien of Maxima. Het wordt ringen. Het wordt ringen aan de top. Ook een leuke serie. Je voelt allemaal leuke scenario's, hè? Zeker, dat ja. is, dat is ja. natuurlijk. Zou de koningin er ooit over gedacht hebben? Een van die andere jongens naar voren te schuiven. Ja, dat is een, dat is een bekend. Ge... Toen toen het met Willem-Alexander toch de spui gaat uit. Uh, toen hij aan de pil zo. Ja, ja, dat soort dingen meer. Maar ook de verkeerde ah. meisjes. En dan weer Ach, Emily. Ja. En dan weer Jolande. En dan weer Pauline. En God mag weten wat. Een beetje Bernardus. Ja, een beetje Bernard, uh, Toen is er serieus overwonnen. In een legale fase? Ja, maar dat, ook dat zou Beatrix de Min zijn. Er is er maar één kroonprins. Dat is de oudste. Die moet het zijn. Dat zou inleveren zijn voor haar als de tweede zou zijn. Ik hoop voor Emily dat ze niet <tie> gaat kijken naar uw serie. Want echt komt ze er niet vanaf. Oh. De kleine Emily, zit je er ook nog in? Ja, heel even. Ja, naakt. naakt. Of tenminste. Oh, ja, dat riep ik tegen de regisseur. De prachtige serie had, had het nou maar zonder naakt gedaan. Typisch Nederlands. Altijd moet er ergens nog een Nederlandse vrouw erin lopen. Blote borsten. Nou ja. Dat was het. Ja. Maar hoe oud oudste kleine kind? Tien jaar. Zoiets? Nee, nee. Emily. De, de, de, oh, de, de, oh, de, de oh, voormalige liefde. De tandartse oh, die dochter. Die de tandartse even, dochter. Nee, ja. Nee, nee, nee. Die niet. De oudste dochter. Nee. Oh, Emily. Um, nou. Het is een hartstikke leuke serie om naar te kijken. Ja, mooi. Uh, 2 die januari, gaan 10 uur, Nederland ja. 1, aflevering 1. Zo. Thomas Poes. Ja. Een feest. na ja, het journaal. Precies, straks het nationaal En uh, daarna zijn we terug met een voetballer. Die uh, voetbalde bij Ajax en nu bij Valencia. Het Maduro. Graag tot zo. Dan gaan we verder met uh, de kersttribune hier vanuit De Voijer in Caribe.